Het NOS-journaal. De Libische regering ontkent dat de NAVO afgelopen nacht militaire gebouwen heeft aangevallen. Volgens Libië heeft de NAVO gisteren bewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Die zou daarbij zijn gedood, evenals drie kleinkinderen. Gaddafi was volgens Libië ook in het huis, maar heeft de aanval overleefd. De NAVO houdt vol dat het niet een huis, maar alleen militaire doelen heeft aangevallen. De Libische regering spreekt van de vierde poging om Gaddafi te doden. Libië heeft ook zijn excuses aangeboden voor de aanvallen op verschillende ambassades in het land. Volgens de Libische autoriteiten zat een boze menigte achter de aanvallen... en was de politie niet sterk genoeg om die tegen te houden. Libië zegt dat het de schade aan de ambassades gaat repareren. De brandweer gaat de hele nacht door met het blussen van de duinbrand bij Schorel. Tot nu toe is daar zeker 30 hectare verwoest schatstaatsbosbeheer. In het Noord-Hollandse Duingebied brak gisteren op drie plekken brand uit. De branden bij sint Maartenzee en Egmond-aan-Zee werden geblust. Maar die bij Schorel is niet onder controle, omdat het gebied waar de brand woedt moeilijk bereikbaar is. Brandweerkorpsen uit de hele provincie zijn uitgerukt om de brand te helpen blussen. In verband met de branden in het gebied heeft de politie twee personen aangehouden op verdenking van Brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad.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 Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, er is één melding. De N9-ring Alkmaar richting Den Helder. Die is bij Hilo in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos.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 Al is het geen stelling. Leven de Republiek. Maar dat is straks. Wat, het is geen stelling, maar het was dat zegt Hans het? Het was een uitroep. Een uitroep. Nee. Nou, Leven de, de Uitspraak. De, nee, nee. Een, een uitroep, ja. Een, uit, een uitroep. Ja, ja. ja, want we gaan nog even doorpraten met onze hoofdgast van vanavond, Hans Larousse. Hans stopt er dus mee 1 juli. Mm -hmm. En wat gaat Hans dan doen? Dat weet Hans nog niet. Hans, natuurlijk heb jij een vakantie geboekt. Nee. Um, ik, ben wel, ik ben van plan om twee maanden vrij te zijn. Want ik, ik hou er... 27 juni is mijn afscheidsfeestje. Dan moet ik nog even uh, wat... Even Waar moeten we zijn? Doen. In Amsterdam. Waar Zo moeten we zelf? zijn? Gaat het verzand. Oh, leuk. Okay. En um, kan, je, kan, je een, kan je trouwens? Ja. Ja, kan 1, juli, 1 juli is het dus echt klaar. En dan wil ik twee maanden vrij zijn. En dan de vier maanden daarna ga ik uh, proberen te werken aan iets nieuws vanaf 1 januari. Maar ik weet het dus niet. Maar iets nieuws van je eigen of iets nieuws ik, bij de NOS? Nee, niet bij de NOS. Ik denk van mijzelf. Maar het verhaal is dat jij hier in ja. dienst blijft. Ja, er zijn zoveel verhalen ja. Klopt niet. Klopt dus niet. Nee? Nee, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Jij hebt uit uitdienst? Ja, maar alleen niet op 1 juli. Dat is het punt. Nee, je gaat ik op een wil 1 januari wil ik voor mezelf beginnen. Oké. Okay. En ik ben niet onmiddellijk op 2 juli werkloos. Dus op 2... 1 januari ga je uitdienst. Yes. En dan stopt dus de wachtgeldregeling. Of het hoe het je dat noemt. Het salaris. Dat heet salaris, ja. Nee, maar goed, is, omdat dat, je niks dat doet. is compensatie voor overwerk. <laughs> ja, ja, zoiets, ja. ja als... dat kan is, toch? Dat is wat de NOS heeft bedacht. Uh, als, cadeau. uh, als cadeautje. Omdat ik 23 jaar voor de NOS heb gewerkt. Want je nam blijft... zelf ontslag, hè? Ik heb gezegd. Ja, ik heb Op uh, eigen ge... verzoek. Op eigen verzoek. Niet ik in heb... goed onderling overleg? Nee, in goed onderling overleg dan heb je ruzie. Ja. Ik heb, uh, wat ik er dus straks zei, ik heb drie jaar geleden al gezegd uh, dat ik er uh, nu zo mee zou ophouden. Uh, om allerlei goede redenen. Uh, en dat waardeert de NOS. Dus je krijgt vijf maanden salaris mee? Ja, en ik wilde Lekker. Heerlijk, hè? Ik wilde um, de eerste hoofdredacteur zijn van de NOS-journaal. die niet wegging op het moment dat iedereen een beu was. Nou, ah. dan ben je toch echt te laat, Hans. <laughs> ik denk het niet. Nee, je bent jezelf nog helemaal niet beu, geloof ik. Hè? Ik ben mezelf niet beu. <laughs> um, maar ik heb niet de indruk dat. Uh, la laat ik zeggen, er was, geen <laughs> er was geen Polonaise hier over de redactie toen ik vertelde dat ik weg Wat gebeurde er wel? Het was een vrij. huilen. Uh, nou, dat was, het was best een indrukwekkend moment. Ja. Er waren mensen waren er wel. was niet er waren helemaal geen huilen. huilen. Nee, maar er waren wel mensen die met een brok en een keel uh, iets zeiden. Had ja. jij die ook, die brok, in de keel? Op het, op het, bij mijn allerlaatste zinnetje wel, toen ik zei dat ik heel fijn, uh, dat ik echt trots was op de mensen die hier werkten, ja vijf maanden geld mee. Moet je daar iets voor doen? Iets voor leveren? Ik werk nog bij de EBU. Dus of, en dat is... Uh, ik de NOS. dus In de European Broadcasting Union. Ik ben daar voorzitter van... Dat heet hij de News Assembly. Dat ja. is de club mensen die gaat over... Nou ja, laat ik zeggen, het persbureau dat we met z'n allen vormen. Zodat als er iets in Engeland gebeurt... de BBC dat aan ons levert en omgekeerd. Hoeveel ja. minuten per maand? Hoeveel minuten per maand? Het <laughs> is iets meer dan, uh, dan een paar minuten. Okay, maar het, ja. is is hobby, is project, het is een afrondend hobbyproject. Het is geen hobbyprojectje, het is een afrondend projectje. Dat is in november klaar, want dan zit mijn periode daar En hey, Wie van die 365 mensen gaat jou nou het meest missen? Ik heb geen vaag idee. Hans, kom op. Nee, dat weet ik niet. Ja, nou. Wie ga jij nee, van die 365 oh, mensen missen? Nee, nee ik draai hem maar even Oh, oké, okay, dat ga ik. Uh, René Wendt, de eindredacteur van 8 uur. Oh? Oh? Wij dachten uh. van Marieke de Vries. ja. Er zijn heel veel goede tweeders. Oh ja, oh. ja we gaan er wel een ene aan. Jan. We zijn, ja. weet, weet meneer, geloof niet al dat je dit zo op die manier doet? Uh, Ik heb geen idee, goede... misschien zit hij te luisteren. Ja, laten we het ja. hopen, want hij kan er veel van leren, toch? Uh, er is veel genoeg geweest de afgelopen week... over de balken en de norm in de publieke omroep. Ja, Vier van die fantastische talentjes van BNN... die, die pakken ja. meer dan een balken ja, in een. Ja, Hoe zit het met Hans LaRouche? Nou, aangezien er uh, niet over mij gerapporteerd is, dus zit ik onder de balk in de norm. Onder de balk in de norm en het is ja. toch een schande, want je bent toch een uniek talent? <laughs> nou, dat ligt heel simpel. Kijk, um, op, het de, is mijn op het moment dat je hoofdrecteur bent, moet je het idee hebben dat je de beste bent in de, uh, in de job, zullen we maar zeggen. Tuurlijk. Maar je moet ook weten dat je een voorganger had en weer een opvolger zal hebben en dat de NOS... Groter is dan wie dan ook. Dan de presentator van acht en van tien en de hoofdredacteur die er toevallig zit. Dus ik word uh, uh, goed betaald, uh, maar niet zo goed als de hoofdredacteur van kranten. Of niet zo goed als de talentjes van BNN of Pauw en Witteman en Paul de Leeuwen, et cetera. Ja, talentjes, mooi gezicht. Uh, maar dat, ben je dat binnen? Was jou, dat was jouw woord. Ja, ja, maar. Ja, maar je neemt niet alles over wat ik zeg. Nee, niet alles, maar dit kwam mij goed uit. Maar uh, ben je binnen dan? Nee hoor. Ik ga gewoon werken, heb ik toch gezegd? Nee, maar dat kan je ook doen omdat je denkt, ik wil al wat doen. Maar nee, anders ik dan tuinieren. Ik, ik heb gewoon een goed salaris gehad, maar ik, ik heb helemaal niks gespaard. En ik ga gewoon werken. Maar jij zei dat je voor jezelf ging beginnen per ja? januari. Dus je gaat niet in loondienst ergens. Ja, dat denk ik niet. Kijk, als er tussen nu en uh, 1 januari een aanbieding komt... Uh, die ik hartstikke leuk vind en waar ik in het geheel nog niet over had nagedacht... dan misschien wel. Maar, maar, maar heb je al wat ik, gehad? Ik, nee, nee, nee. ah. Nee. Oh. Er is wel eens iemand komen informeren of ik niet mee wilde doen ja. aan... Ik weet wie is komen informeren. Voorzitter van de... Of directeur geloof ik was het van Jan. de NTR. Maar daar had ik toevallig geen zin in. Wordt het tijd in. voor die scoop of niet? Doe het maar. Doe maar. Jij bent namelijk gevraagd... Dat had het. Ik hoorde muziek dus. het. Ja. Ja. Scoop. Jij bent gevraagd door vriend... Uh... Pieter Broertjes, om wethouder te worden in Hilversum. Ja, daar kwam u van de week mee. Maar ik wethouder, moest... mediasaken, ja, maar ik ja heb, of nee? Ik heb je daar moeten corrigeren, want ik zei het gaat om gemeentessecretaris. Maar dat is wel waar, secretaris van Hilversum? Nee, dat is Gevraagde... niet zo, dat, is... dat kan niet ja, niet, man. Dit antwoord is net zo onzinnig als de vraag. Dat kan niet helemaal niet. Dames nou, en heren, jongens en meisjes, echt Janne Luisteraars. Het verhaal dat de Hans Largoes eh, gemeentesecretaris of eh, wethouder wordt... onder Pieter Broertjes in Hilversum... Blijkt niet waar te zijn. Nee, maar luister, ik heb toen, toen Pieter uh, hoofdacteur werd, of uh, burgemeester werd, werd natuurlijk aan mij gevraagd welke stad wil jij dan. Toen dacht ik, nou, even het verschil tussen de NOS en de Volkskrant. Um, ja, dat moet een grotere stad zijn. Dan, dan, dan, dan ga ik voor New York City. Ja, ja. ja wil ik zeggen. Ja. Uh, is de, de overeenkomst tussen de volkskrant de NOS de P van de A? Ik zou het niet weten. Het de, de, de PvdA heeft met de, er was niks te maken. Nee, maar niet... de, jullie worden soms wel eens in het PvdA linkshoekje links hoekje gedrukt. Ook, ja. Ook niet waar waarschijnlijk, maar toch nee. gebeurt het. Ja, het, het. Het zal wel, ja. maar Hans, je maar hebt zelf zijn... wel eens toegegeven dat jullie hard uh, links klopt. Dat van Nee, ons ik heb gezegd ooit, toen ik net hoofdredacteur werd... Uh, dat wij een beetje meer moesten letten op de automatismes in het vak. En de automatismes waren toen dat je uh, GroenLinks net iets leuker vond dan de VVD... en dat je iemand in de Fiat Panda net iets leuker vond dan in een BMW. Nou, dat je, het waren die gezegd, automatismes. je zei GroenLinks stemmers. Leuker dan LPF nou, stemmers. Ja, ja, ik bedoel dat het gaat om, om die voorbeeld. over de mensen in het land. Ja, dan. en het ging op... over de BMW-rijders minder met... snel zou vertrouwen dan iemand dat in iemand de Fiat, de Fiat Panda. Panda. Ik heb gezegd, zo werken de automatismes in de journalistiek over het algemeen. Maar... En daar moeten we vanaf. Dat... Uh, en is dat gelukt? Dat is, ja, dat is behoorlijk gelukt, ja. Je dat? Ja. Dus het NOS-journaal is totaal objectief? Objectieve oh, Het woord objectief gebruik ik nooit, want objectief is één en één. De rest is ja. selectie en interpretatie. Helemaal mee niet. Maar het gaat erom... Ik, ik, ik, ik bedoel, het is al wel laat, maar dan toch maar te, twee deftige woorden. Ja, uh, het gaat om inter, uh, zeggen, vakmanschap en integriteit. That's all. Zijn dat de moeilijke woorden, Hans? Ja, uh, kennen wij voor al. een avond van de luisteraars wel. en. Nou, al, nou, zie je nou onze dus echt ja, dan lijst af te zeiken. Dus af te zeiken niet, nee. Vakmanschap, dat die mensen dat niet kunnen. Wat? Dat, dat kunnen ze wel aan, maar in combinatie met integriteit. Ja, nee, oké, okay, dat begrijp ik ook. Oké. Okay. Nee, goed, uh, je gaat dus, uh, ja, je weet niet eens wat je gaat doen... maar ga je, ga je bijvoorbeeld wel een beetje mediteren in India of zo? Dat denk ik niet. Maar jij bent wel een ongelooflijke zweefkeze, hè? zoals wij dat toen, maar nu. Een ongelofelijke zweef. Jan heeft mij namelijk ooit een keer in witte kleding gezien. En Swamibami nou, kleding. Volgens, volgens mij zaten we ja. toen ergens in een, wat was het? Het gesprek. Uh, het gesprek. En Max van Wezel. Ja. Ja. En Max Wie en was nou, in het wit. Wie was er nog bij? Ja. Je schijnt namelijk over het ja. water lopend toen binnen ja. uh, zijn gegaan. Over de ja, gracht. Dat, dat kan, ja. Het is ik zou die scoop muziek eronder zetten. Ja. Nou. Nou ja, als jij de baas het zegt. Hé, hey, kijk. Dames en heren, jongens en Jezus meisjes. is echt in de echte janus Messias is binnen. Hans LaRouche. Leuk dat je er bent. <laughs> Terug op aarde. Ik kom uit Zeeland, hè, dus daar leer je wel met water omgaan. Ja, wat Hans, vind ik wel je bent om, toch een ongelooflijke zweefkees, of niet? Ik wil eerst dan jouw definitie daarvan horen. Nou, mannen in uh, wijhe-witte pakken. Dat je, dat je gelooft in, uh, ja, in dingen waar zeg maar de, de keiharde realisten zoals Jan Roos die, die geloven in bier en vrouwen. En auto's. <laughs> en voetbal. En jij gelooft dat er meer ben is in het leven? <laughs> Jan, nou, omschrijf jij Er is meer, jij zo er is meer zeg, dan dit programma. Maar... Omschrijf jij dan maar de zweefkees? <laughs> ja. Jij kan het beter dan Ik ben heel ik. Ben benieuwd. Wat Hans, ben. waar kom je op? het de... moment dat jij. Ja. Uh, wou zeggen, je pak aan de wil hang, maar je draagt niet zo'n pak. Maar de, mm -hmm. uh, uh, heb je sandalen? Nee, ik heb wel van die, uh, van die slippers voor op het strand. Sandalen? Zijn dat? Ik heb nee, geen Bergen hè. Birken geen Bergen nee. oh, gelukkig. Nee, nee geen van geen van die ding, hè? Oh, Reeves, die dingen Oh Reefs, die zijn oh. goed. Ja, surfmerk. Wacht eventjes, mogen ze trouwens uh, reclame maken merken in, tijdens het de het inventie? Is is volgens mij geen reclame, Dit dat is mededeling. Ja. Oh, dat, oh dat, is mededeling. Ja. We dus hebben ooit wel eens het idee, op ons lazer gehad... dat we te veel KLM staarten uh, lieten zien, maar als er Frans met KLM fuseert, dan krijg je dat wel eens. Ja. Nou, Hans, dus je gezegd maar uh, Jan, we zitten bij een Dus we kunnen Ja, ik ben heel benieuwd naar de Wat is een zweefkase? Ja, een dat kan Het is dus iemand die gewoon Bro. lekker geniet van spiritualiteit... en, en, en lekker ja, helemaal kan filosoferen... als hij in zijn eentje in een lotushouding in de duinen zit. En die zegt van, hé, hey, wil je een biertje? Zeg ik dan tegen degene en zegt hij Nee, maar heb je brandnetelthee? Ben je het een zo <laughs> beetje zo'n type? Die, die ik heb geen zo, idee waar je, wat? je dat van... Ik heb, haha, ik heb ooit een keer zen in mijn hand geschreven... maar dat was om ja. te voorkomen dat ik niet ontplofte in overleg met maar, uh, omroeptypes. Maar dat je dat bedenkt om zen in je hand te schrijven... betekent voor mij dat je een zweefkees bent. Ja, dat klopt, Jan. Ja, ja. Klopt dat of niet? Uh, ik weet niet dat Mediteer je, Hans? Voor jou, nee, dat het voor jou dat betekent, dat, kan, dat, dat zal wel toppen. meer ja. over mij dan over jou natuurlijk. Hans, uh, het is uh, bijna... Voor de zweefkees hebben we toch een redelijk strakke organisatie. Het is bijna 13 over 1. Nee, maar je hebt al die Oh, oké. Het is bijna 13 over 1. Dat muziek betekent dat horen. we nog twee minuten Hans Loes hebben. Dus we kunnen beginnen met het echte onderwerp. waar het is waar is de muziek? Hans, is het waar? Nee, maar ik weet niet... <laughs> Hans? Ik, ik, later hoor ik de vraag wel. Nee, het is altijd, uh, als het over Hans Le Roes gaat, dan komen de meisjes erbij. Ja. Is het waar, Hans? Nee. Ben je een rokkenjager? Nee. Meen je dat nou? Ja. Goh, wat valt me dat tegen? Je. Ja, hè? Ja, wij denken ja. eindelijk een echte Jan uit NOS. Je kent de bijnaam van jou hier op het ik park? Ik uh, op het park. <laughs> <laughs> ik huh? lees wel eens geen stijl, ja. In het, uh, in het uh, ja, hoe noem je dat? Wat zei je er Zal ik het zeggen? Ja, doe maar. Nee. Hans Lauroes altijd... sperma-douche. Nee, dat is niet hier op het park. Dat, heeft, uh, dat is op geen stijl wel eens bedacht. Vind je dat grappig? Nee, dat, is, dat wordt hier op, de, op het park verteld. Daar komen komt dan... bij geen stijl vandaan. Die hebben het verzonnen? Ja, al jaren ze, En hebben ze het uit de duim dat, gezogen? Nee, dat halen ze uit bladen als weekend en story en dat soort dingen. Je hebt nooit uh, relaties, zeker vleeselijk gemeenschappen met ver? medewerkers gehad? Nee, had. never. Mevrouw Lillipalli komt hier toch vandaan? Uh, toen ik iets met haar had, werkte ze hier niet meer. Meer dat nou? Ja. Ik, dat ik, zou ik je hier, moet, je gewoon moet gewoon je ook kunnen. Je moet gebeuren. gewoon je research doen. Jan, weet je oh, wat ja. ik hier hoor? Nou, nou mevrouw Ledy Pally zeg ik vakmanschap. Zeker. En was niet meer in dienst integriteit. Ja, ja, Mooi. ja dat doet ah, hij goed. Hans van Roest. dat is, de cirkel de van zo, verhaal zo rond is, zo he? goed zeg. Ja. Erwin Krol, gaat hij eruit trouwens? Erwin Krol? Hij ja. is ja, daar aan mee gedaan. Oh. Ja, dat is eigenlijk... de eigenlijk... Droom jij van Erwin Kroll of niet? Want het ja. is al de tweede keer dat hij langskomt. Nou, uh, Daar valt ja, me ook op. Eigenlijk ja. wel, ja. Ja, ik heb ja. iets met Erwin Kroll. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, dat durf ik ja. nog gewoon te zeggen. Ja, waarom ja, niet? Ja, nou, dat vind ik schattig. Maar het verhaal van de meisjes is dus pertinent niet waar. Je bent geen liefhebber van het vrouwelijk vlees. <laughs> Nee, ik zeg toch, ik bedoel, jij veronderstelt, uh, en ik ken die verhalen wel. Ik veronderstel niet, ik ben hier als een journalist, diepte interviews Research komt, jouw <laughs> research gaat niet dieper dan, dan Weekend of Story. Nou, ja, maar de geval. research, dan had ik hier de bezemkast moeten, moeten besnuffelen. Dat, me mijn nee, dat, je dat dan moet, had je bij de volksstand moeten zijn, volgens mij. Oh, Pieter Broetjes is een die speuk, je zeggen. Dat, dat is zeg algemeen ik bekend, dat maar is die algemeen. komt nog wel een keer. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar zei je dat, dat, of niet? Wat? Dat Pieter Broertjes een Facebook is? Dat zei ik niet. Nee, dat, zeg, dat hoor ik jou net zeggen. Bij waar moet je dan de bij de kant kijken? Ja, had het over de bezemkast. En daar, Ik ken die termen uit die krant. Ja, maar dat zijn roddels. Ja. Maar daar ben je toch geen geïnteresseerd, merk ik net. Nee, ik wil graag iets ontkrachten. Ik denk, we hebben de grote hand van hoes. Nee, ik denk, als we nou de eerste minuut vragen: oh, dan ben jij ja. de spermadouche, dat moeten we niet doen. Vraag ik het in de laatste minuut. Ik wil het ontkrachten. Ik ben, ben, ben Jules niet bezig, Jan, of niet? Ik heb het al lang ontkracht. Dit ja. is vakmanschap. Dat is ook zo. Ik heb het al lang ontkracht. Door namelijk te zeggen dat het totale onzin is. Ja, nou heerlijk. Maar, Zit, maar, maar het... Even terug. Hmm. Los van uh, op de werkvloer. Je houdt toch wel gewoon van, van vrouwen. Van ja. mooie vrouwen. Tuurlijk. Veel? Nee, één. Eén tegelijk. Ja. Serieel monogaam. <laughs> ja. Toch? Ja, ja vanzelfsprekend. Echt, Jan. Ja. Ongelooflijk. Hans, wij willen mm -hmm. je uh, ontzettend veel uh, succes wensen na 1 juli. Uh... Ja, als je weet dat geldt dat we... ook voor jullie trouwens, hè? Nee, dus een, na, na, na 1 september, september denk ik dat ja. Ja, ja, dus misschien kunnen we, ja. kunnen we een gedeelde. Misschien op. moeten we, we z'n drieën een programma bedenken. Hey, dat lekker lekker. Ja. Ja. Eerst, eerst zentijd. Ja, precies. Zendtijd hoor je het? Zendtijd. Misschien op tv. Met misschien dat Dominique de organisatie wil leiden, dan doen wij de tv. Dat is misschien wel dat een aardig idee. idee, hartstikke leuk. Okay. Ik geloof dat ik nooit meer in mijn leven tv ging doen. Nee, dat, dat, heb, dat, dat klopt. Nee, maar nooit meer is volgend jaar weer iets anders natuurlijk. Heb jij helemaal gelijk in. Ja. Hans, ontzettend bedankt dat je hier wil zijn. Oh, heel ja. veel succes ja, in, straks in je vrije leven, los van de NOS. En ja, ik kom wel langs zweven tegen die tijd. Oh, mooi. Goed, ja. Ja, je, ja, je bent ook alweer aan nou, je wederopstanding toe. toch? Daar ben ik al mee bezig. We gaan je bedanken en we gaan mm -hmm. de nummer 3 uit je top 10 uh, uh, draaien. Uh, en die bewijst dat het nog ouder kan. Want toen dit nummer werd opgenomen, was Jan Roos nog geen zaadje. Ik nee. nog geen 7 en Hans Laroes nog geen 14. Komt-ie? Goed hè? <laughs> Ja, dat was uh, Born on the Bayou van uh, Credence Clearwater Revival. Wie, hoe zeg je dat, Jan? Bayou, Bayou zou ik zeggen. Hans. Hans? Bayou, Bayou. Alleen ligt in dat? de microfoon kruipen, Hans, dan horen we je nog. Born thuis. on the Bayou. Want Hans, waar Roest gaat, is natuurlijk een echte Jan. Die blijft gewoon tot twee uur zitten. Ja, die ja, zegt, zo hoort uh, dat. moet ik nu weg? Ja. En de aankomende drie kwartier dan, dat kunnen jullie nooit zonder mij. Nee, dat dus is ook uh, zo. Het en... wordt, dat wordt leuk voor mij met die, die Marceau ja. geluid. Ja, gelijk ook. <laughs> Zeg, het is de belang van de luistercijfers. zelfs Als we nog een keer op muziek draaien. Exact. Ja, zo, zo is het maar ook... hey, en als er nog een naam is die we hier altijd vol respect en ontzag uitspreken... is het die van Ome Job. En oma Job die had gisteren een feestje. En waar gefeest wordt is... Jantje Roos. Ja. Nu kan je misschien wel even ja. aanzetten. 1 mei, de dag van de arbeid. De dag waarop de Partij van de Arbeid graag haar oorspronkelijke gezicht wil laten zien. Namelijk die van de Partij van de Arbeider. De andere 364 dagen is het meer de partij voor de uitkeringtrekker. Hand in hand met bejaarden het internationale zingen. Ontwaakt verworpenen der aarde. Daar geven steeds meer mensen gehoor aan. Gezien de peilingen waar de Sociaaldemocraten weer zetels in leveren. Steeds meer verworpenen der aarde trekt zich geen moer meer aan. Van de praatjes vullen geen gaatjes van oppositieleider Job Cohen. De man voert een eenzame en niet te winnen strijd tegen zichzelf. Maar ook het aantal dolken in zijn rug maakt het er allemaal niet erg makkelijk op. Bedweter, miljonair, sigarenroker en hoofd van politiek correct biefstukvretend Nederland Marcel van Dam... ramde deze week er nog eventjes een roestige bijl bij. Over Cohen. Hij is geen vechter, geen kopman, geen inspirator. En daar is niets aan gelogen. Maar Cohen kan er ook weinig aan doen. De bejaarden die met de roos in de handen de internationale aan het zingen zijn... Zijn op sterven na dood. Net als de Partij van de Arbeid, waar Job Cohen maar geen leven in kan blazen. Ik ga mee in de auto zo. De internationale. Ja, nou, waarom niet? Ja. Wat maakt, jou, wat maakt jou het uit? Ja, precies. <sijnt> Hé, hey, uh, vriend. Als echte Janne niet wordt overgenomen door een of andere omroep, dan houdt het per 1 september op. Voor jou en mij een beetje kut. Maar het is pas echt erg voor de man die zulke rotzooi bedenkt... dat hij echt nergens anders dan bij ons plek krijgt. En dan heb ik het natuurlijk over onze eigen Jelmer Jelma Klo, de bedenker van... Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, beter bekend uh, als het echte Janne-kutspel. Want het is een vreselijk slecht spelletje. Maar ja goed, uh, die huismurf die doet zo vreselijk zijn huiswerk in zijn best iedere, iedere week. Dat we denken, ja, we houden maar in ook. Waarom ja, niet? zo is dat. Zo zijn wij. Het is om te janken. Kijk, het, de eerste bellers hangen al. Maakt ook helemaal gemoer uit. Nee. Wat we doen. Moeten we nog uitleggen die shit of niet? Nee, nou, ik leg het, het even het kort. Uh, de, de huissmurf die knipt dus kleine citaatjes uit het NOS-journaal. Uh, ik hoop dat dat mag, Hans. Maar zo niet, uh, ja, dat is, dat is vriendelijk. Uh, en daar maakt hij dan één citaat van. Ja, en het is nu... Tuurlijk aan, aan u, echte Jan Luisteraars, om te bekijken ja, welke drie citaatjes er zijn. De 1121, kunt u bellen gratis om te vertellen welke drie vijfjes erin zitten... en de winnaar krijgt de enige echte, echte, enige, echte, echte, de enige echte, echte Janne-t-shirt. Nou, laat maar horen. Ja, laat maar horen dan. Ja? Jock Cohen is door een NAVO-bombardement gedood. Meer dan een miljoen mensen waren erbij op het Sint-Pietersplein. Nou, dat is toch ook wat, sis? We dat dit e zou, uh, ja? zou, als het waar was... Hè? Als het waar was, Hans, dan hadden wij hier wel een stevige, stevige scoop. Nou, wij zouden oh, dat hadden... stilhouden, hoor. Ja. Dan waren wij volgens mij bezig met een extra uitzending nu. Precies. Dan oh. dan, dan, ja, dan hadden jullie, wanneer hadden jullie het? Morgenochtend? Half elf? Dan, uh, waren jullie mee gekomen? Nee, net iets eerder dan jullie uh, erachter waren gekomen. Oh, oké. Okay. Oh, ja. nou, ja, zoals altijd. <laughs> Zullen we nog één keer goed. horen? We laten nog één keer het spel luisteren. Job Cohen is door een NAVO-bombardement gedood. Meer dan een miljoen mensen waren erbij op het Sint-Pietersplein. Dit kan je ook niet vaak genoeg horen, hè, Rad. Normaal wil je dit spel amper één keer horen. En nu uh, misschien wel drie. Maar of nog niet? één keer, keer nog, het, de, de, nog één keer het spel horen? Nog één Job keer. Cohen is door een NAVO-bombardement gedood. Meer dan een miljoen mensen waren erbij op het Sint-Pietersplein. Ik zou hem nog één keer willen horen. Nee, mag ik ook. Oh. René, René. Ja, goedenavond. Nou, nou roept u maar. Laat ik zal het drie maar noemen. Job Cohen, die de viering bijwoonde van de TVA voor de 1 mei viering in Schwollen. Die is goed. Het uh, bombardement op uh, de zoon van Gaddafi. Die is ook goed. En de zaligverklaring van Paul Johannes Paulus II. En die is ook goed. En hoeveel van die shirts heb jij al? Nou, uh, dit wordt mijn derde. <laughs> <laughs> René, je bent de verzamelaar van NACCO. Want we hebben natuurlijk ook. Hoe oh, heet die oude vrouw hier, Sophia? Oh, die oude vrouw moet natuurlijk vrouw, Dat is de vrouw, de vrouw van de Vrouw. vrouw. Yeah, maar ik geef ze weg de shirts, hè? Dus dat aan wie geef je ze de weg toch niet? Alsjeblieft, daar aan een arme kindje zit. Een naam, een broertje en een hardlooptrainer. Maar die wou hem niet hebben. En wat voor trainer? Mijn hardlooptrainer. Hardlooptrainer? Ach ja, wat maakt het ook uit? Ja. Het enige echte, echte Janne-t-shirt komt naar je toe. Binnenkort is het een collectors-item. Dus dan kan je je hardlooptrainer verkopen op marktplaats.nl voor een paar tientjes. Maar goed, veel plezier mee, De groeten. En je krijgt nu de smurf, Annalijn, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Dankjewel en tot ziens. Ja. Ongelooflijk, oh, nee, zeg je. Nou ja, al die muziek erin, we gaan door. Wie Speldig. muziek? Muziek. Ja. we ah, maken maakt het ook uit. Op, uh... Ja, uh, Hans Leroes, die zit hier nog steeds stevig te twitteren. Zegt helemaal niks meer. Maar hij zit erbij, dames en heren, Hans Leroes. En dit is de nummer twee uit zijn muzieklijst. Uh, nou ja, laten we ook gewoon blijven geven. Kijk. Ja, dat was cocaïne van J.J. Hill en dus niet van Eric Clapton, die in 1980 uh, de boel kofferde en er nog veel succesvoller mee was dan J.J. Uh, Hill met het Sneeuw. Cocaïne, uh, Hans, ervaar ik mee? Muzikaal wel. En in poedervol door in poedervol, de neus? Nee. Gebloot? Nee. Ik ben, zo, ik ben zo saai journalist, joh. Oh, Nooit gebloot? Nooit gebloot? Nou, één keertje dan. Oh, ingesnoven? Nee. Oh, dat we nee. dan nou, nou een keertje. Hé, hey, er was trouwens nog uh, wat te doen vandaag, Jan. Oh, God. Twente die, uh, ja, die won zijn wedstrijd en uh, Ajax die won zijn wedstrijd. en, en PSV won zijn wedstrijd en Excelsior won zijn wedstrijd. Wat heeft uh, Feyenoord gedaan vandaag, Jan? Uh, Jan, ik heb in de tuin gewerkt. Wat uh, heeft Feyenoord eigenlijk gedaan vandaag, Jan? Ik uh, heb in de tuin gewerkt. Ik was vorige week heel erg voor Feyenoord. Wat heeft Feyenoord vandaag gedaan, Jan? Ja, ik kreeg een telefoontje van een neef uit Venlo. Die zei uh, dat Feyenoord goed bezig was vandaag. En volgens mij speelde Feyenoord uit bij VVV. Dus, uh... Ja, dat is altijd lastig. Maar ik wou het gewoon eens even over een, een ex Ajaxiet hebben. Als oh. je dat goed vindt. Nou, met uh, mijn permissie. Luistert. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Op twee manieren kwam Patrick Stefan Kluivert de afgelopen week in het nieuws. De eerste was wel lachen. Patrick Kluivert besloot na een jaartje stage bij NRC op te stappen als assistenttrainer. Hij wil op eigen benen staan, hoofdtrainer worden. Een aanbieding van een club uit het betaald voetbal heeft Kluivert nog niet. Maar behalve Patrick Kluivert zelf zal dat niemand verbazen. Kluivert is namelijk een ongelooflijk dom jong. Dat bleek eerder uit nieuwsoptreden 2. Een interview met de weduwe van Martin Putman in het Parool vorig weekend. In een emotionele, maar feitelijke reconstructie... vertelde Henny Putman van Schaik... hoe Patrick Kluivert zich gedragen heeft... sinds hij op 9 september 1995 haar echtgenoot doodreed. De kwalificaties kunnen variëren van kneuterig tot horkerig... maar hoe dan ook, niet zoals het hoort. Het is een opeensomming van niet nagekomen afspraken... jijbakken en slordigheden die al begonnen op de dag dat Putman begraven werd. Kluivert speelde met Ajax 2 die avond namelijk gewoon tegen Feyenoord 2. Maar goed... Toen was Kluivert 18 en een moederskindje. Toen hij de weduwe in 2006 eindelijk een keer ontmoette, was hij al 29. En nog liet hij zijn zaakwaarnemer Paul Voort het woord doen. Al 29 en een zaakwaarnemerskindje. Het zou, ondanks een belofte van een vervolgafspraak, bij die ene keer blijven. Ik kende Patrick Kluivert nog van voor het ongeluk. Bij Panorama verzamelden we in de zomer van 1995... de beste sportverhalen in een boekje met de titel Tranen van een Tiener... De coverfoto was een foto van Kluivert, Frank Rijkaard en de cup met de grote oren. En we hoefden Patrick niet eens te betalen. Ook niet voor de overhandiging van het eerste exemplaar aan hem... in de Amsterdamse vrouwenvoetbalwonnerby-tent Palladium op het Leidseplein. Jammer dat hij sindsdien, ongetwijfeld mede door het ongeluk... dat Martin Putman het leven kostte, geen beter mens is geworden. In zijn biografie schrijft Patrick Kluivert in 2006, en ik citeer... Nu, bijna elf jaar na de dood van meneer Putman... denk ik nog dagelijks aan de pijn en het verdriet van de nabestaanden. Einde citaat. Dat lijken mij, na het lezen van het relaas van Henny Putman van Schaik... de woorden van een leugenaar. Jan Dijkgraaf, Sportkolom. Even vrienden maken, dacht ik. Ja joh, je hebt gelijk ja, ook. Goed, ja. Volgende week is trouwens de kvb beker finale. Jan. Zit het Feyenoord daar ook in? Is het niet in uh, het stadion waar Feyenoord speelt? Dat is het, geloof ik, wel ik vaker. Dan. Ja, ik denk het hey, ik zag trouwens in de NOS Journaal van onze, uh, ik zal wel zeggen, vriend en echte Jan Hans-La Roes. In Bergen staan, zich. Zeg... Zo. Die gozer, die kan we zijn van... er vroeg bij. Die kan vannacht ja, bij mij. Dat, mij ook dus, <laughs> dat is goed. Ja, we dachten, we zijn er eerder dan jij. Ja, nou ja, nee. dat is toch ook wel een keer lekker. Kijk, wij doen dan... de brand en jij gaat op jacht naar de pyromaan, hè? Dat is toch de afspraak? Ik ga de pyromaan jagen, maar ja. ze hebben er vandaag twee gearresteerd. er ja, ja, zijn er vast een... nog wel een paar over. Daar. Natuurlijk. Ja. daar. Ja. Hey, maar is, die, is dat niet gevaarlijk met die gasopslag, hè? Nou, de gasopslag... Die komt die, nog. Die is er nog niet. Nou, is goed. En daarbij wil ik het graag laten. Hé, hey, we gaan nog even online. Met de man die uitgewoond uit de Koninginnedag festiviteiten Online? Gaan we ja, we online gaan even online. Gaan we. Ja, want mede dankzij echte Janne kende echt elke bezoekster van Amsterdam... tussen de 18 en 80 zijn reputatie als masterfucker. Hier is... Dieet. Control, out, delete. Control, out, delete. Eet je... Ja, goeienavond. Beetje ja. kanetje. Hoe is het, jongen, met de heupen? Wat zei je? Hoe is het met de heupen? U? Ja, goed hoor. Ja, goed, goed met de heupen, want het was Koningendag. En een je ja, een uh, als jij, die heeft een uh, hopen provinciaaltjes uh, in de caravan gehad, of niet, uh, Eddie? Nee hoor. Want ja. had, nee hoor. Zat je weer online of zo? Ja, precies. Ja, onder andere, ja. Hey. Heb, je, heb, je, heb je niet gezopen? Heb je ook niet gedronken? Ja, biertjes en zo. Maar wow. vandaag niet. Ja, je klinkt anders alsof je in een vat bier hebt geslapen. Het maar... <laughs> is ook al kwart voor twee, hè? Ja, precies. Ja, precies. Hé, hey, uh, laten we het eens even over Facebook hebben. Daar kl loont klagen tegenwoordig. Ja, precies. Ja, Vertel. Er zijn natuurlijk uh, steeds meer bedrijven die een eigen Facebookpagina hebben. En uh, die blijken ook nog wel best wel makkelijk uh, weer weg te gaan. Want alles wat je hoeft te doen is een beetje geloofwaardige klacht indienen. Over bijvoorbeeld, uh, ik ben een concurrent of ik ben de eigenlijke eigenaar van deze pagina. Ja, precies. En dan uh, wordt die weggehaald. Niet. Door Facebook. En uh, dat is natuurlijk een probleem voor heel veel websites. Vooral omdat uh, ja, er zijn nu uh, eigenlijk criminelen die dan uh, zeggen... Van, nou ja, als je niet uh, geld aan mij betaalt, dan uh, gaan we een klacht indienen. Bijvoorbeeld. Of als je geen geld betaalt, dan uh, trekken we onze klacht niet in. Ja, precies. Dus dat soort dingen. Ongelooflijk zeg. En? Nou ja, daar heeft Facebook natuurlijk wel een probleem mee uiteindelijk. Want uh, ja, door dit soort dingen worden ze natuurlijk commercieel toch minder aantrekkelijk. Ja, precies. Ze zijn nog steeds wel de grootste uh, pagina natuurlijk voor uh, dat soort dingen. Maar ja, als... ze. Uh, dit soort dingen blijven doen, dan ja, uiteindelijk moeten ze het toch hebben van uh, investeerders en uh, ja de diensten die ze kunnen leveren. En als ja, die kunnen ja, het blijven leveren, dan wordt het een probleem voor hen. Oké, okay. dat... helder Ed, next. Ja. Hey, uh, Tom, Tom een heleboel gezeik over. Ja. Uh, ja. Alsof Tom, Tom, wanneer ik naar mijn buiten-echtelijke relatie op pad zou zijn, dat allemaal zou vastleggen. Stel dat ik die had natuurlijk, want uh, echte Jannen zijn monogaam. Maar stel dat ik daar tour op weg was... dan zou Tom, Tom dat keurig aan de politie doorgeven. Die zei me, zou mijn vrouw bellen en zeggen... mevrouw Dijkgraaf, weet u wel dat uw man buiten den pot piest? Nee, Jan. Maar zo was het allemaal weer niet nee, echt. Ik vond het allemaal een hoop gedoe om niks. Anoniem, anoniemtjes. Ja, ze houden in ieder geval wel uh, verkeersgegevens vast. En ja, precies. Die, uh, verkopen ze dan via een partner door uh, aan onder andere ja, en politie. Ja, precies. En die kunnen dan uh, een beetje bijhouden waar te veel, wordt, te veel hard wordt gereden. Ja, precies. Maar niet op uh, persoonsniveau? Nee, het wordt eigenlijk uh, wel uh, geanonymiseerd uh, bij hun opgeslagen. Ja, uh, precies. Maar ja, het is natuurlijk een beetje in tegenstelling tot... Uh, wat Tom Tom altijd een beetje doet uh, ja, voorkomen van... ja, we laten uh, gelijk je gegevens... Zeg en maar, de, pet. Want, uh, en de pet. Heb jij nog ja. een vraag voor Hans Laroes? Want die zit een beetje voor Jan Joker hier nu in die studio. <laughs> ik, zit, ik zit gewoon lekker Omdat te luisteren en te twitteren. het over online gaat. <laughs> ja ja Hans ja, is online. nog Hans Stel mm. met Vulpen. met uh, vuilpen. vraag is een goede vraag aan Hans Larouche over uh, over de NOS en uh, Ed. online. Ed en... jongen, moet jij geen baan hebben gewoon? Uh, ja, maar dat de baas zit hier. Sorry? Ed? Ed? Volgens mij ja. wordt er nog iemand gezocht bij nieuwe media. Er wordt nog iemand gezocht bij nieuwe media en hier zit de baas die iedereen het baantje kan geven of uh, ja, het baantje niet kan geven. Dus ik zou zeggen Doe even je best vanavond, Eddie. Want daarom zijn jullie zo vriendelijk tegen mij. Ja, precies. Oké. Okay. Okay. <laughs> Ed, heb jij een rolstoel? Nee, ik heb geen rolstoel. Ben je, ben je Marokkaans? Marokkaans? Oh, ik denk, je gaat over Marok de Hond beginnen. Nee. Die meid vergeleken met een uh, roze konijn. Nee. Wat, is, wat zijn dan jouw handicaps? Wat zijn wel mijn handicaps? Tja, uh, soms praat ik te veel. Meen je dat nou? Of ja. Uh, of, uh, uh, uh, yeah. Precies. Ja, over precies. online, hè? Hé, hey, uh, Eddie, die baan kun je dus schudden. Uh, Hans Verhoes is niet helemaal onder de indruk, uh, kan ik je zeggen. Die zit hier met, uh, met die, die zit een beetje in slaap te, te, te vallen. Maar goed <laughs> maakt niet uit. Misschien heb je een leuke baan, ik weet het niet. Maar uh, ja, precies. Ed, laten we even een uh, volgend onderwerp doen. Je had het iets over buitenaards leven aan mij gedm'd. Daar wilde jij het graag over hebben. Nou ja, het interesseert mij geen ene fuck. Maar uh, zeg het maar, wat is er aan de hand, jongen? Ja, dat is toch een van de langslopende ja, grote computerprojecten die er draait, onder andere. Hoe heet hem? het? Uh, het uh, heet het uh, SETI, of het CETI-project, waarmee uh, Ja, die hadden van die grote radiotelescoop... Ken jij dat, mee, Hans? Uh, ja. Ja? Jan, kende jij dat? Volgens mij is Hans aan het twijfelen over Eddy. Hij, ja. hij kijkt nog <laughs> steeds positief. Eddy, ga, door. Door. ga even door over Wij die UFO's? Wij onderbreken je niet. SETI. Want, uh, want uh, Hans die, uh, ziet bijna aan je zitten. Ik, ik, ik, wacht, ik wacht op dat scoopmuziekje over, over dat buitenlandse uh, leven. Oh. Nee, we hebben geen buitenlandse leven. Dit is niet het journaal, uh, Door Dat Ad. kan jij niet regisseren. Ik ben je juist gestopt met het zoeken, want het geld is op. Ja, Hé, hey, Ed, nou niet gaan schreeuwen tegen Hans Loeroen. Dan kan je het helemaal ver, uh, vergeten. Vind je dat schreeuwen? Dit vind ik al schreeuwen. Oh, ik vond dat hij hier vrij... Ed is een keurig ging, ver, uh, ging vertellen. Ja, Ed, volgens mij heb je die baan binnen, jongen. Ja. Gaat goed? Ja. Nou ja, als ik uit de drie moet kiezen, dan weet ik het wel, Ed. Ja, over... Uh... De drie, oh. dus Jan-Jan Ed. Ed, je hebt een baan. Gefeliciteerd. <laughs> Kom er maar in hoor. Ja, dankjewel. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan-luisteraars. Het is niet te geloven, maar eh, Eddie Edde, Eddepet van de Eddepet <laughs> heeft zijn eerste echte betaalde baan binnen bij de NOS. Via Hans van Roens heeft Ed de Ed, de Augurk de Ed. En een echte baan, toch Alvand? We zijn hem kwijt. We zijn hem kwijt. Nou, dan laat ik hem nog even bij jullie tot 1 september. Ja, start maar weer in. <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, Echte Janne Luisteraars. Ed, Ed, Edepet, Eddy, Eddy, Edepet, edep, stel je een stutte, Al Gurk. Die heeft precies één minuut een betaalde baan gehad. Maar is helaas door Hans Loroes afgestoten. Ja, dat moet bezuinigd worden. Uh, helaas, Eddy, jij blijft bij Echte Janne. En ook dat programma gaat van de buis af. Uh, van, de, hoe heet dat, van, de, van de, beeldbuis, hoe weet je dat niet? Nou ja, laat het zeggen, Dus uh, Ed, je bent uh, binnenkort uh, werkloos. Nou ja. Toch ook leuk. En ben je Bedankt. Ja, tot de volgende keer weer. <laughs> Dag Ed. Die Ed, Ed gaat gewoon uh, die gaat binnenlopen. Ja, het wordt, uh, wordt, uh, ja. wordt uh, een he groot succes. Straks kunnen jullie weer bellen voor niet de stelling, maar Le uh, ja, de, de uitroep. <laughs> 0801121. Leven de Republiek is het. Maar we gaan eerst de nummer 1 uit de top 10 van hans Roos Roes draaien. En dat is gelukkig, gelukkig eentje van de ultieme echte Jan. De echte, echte Jan.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 well that's just some people talking your prison is walking through this world all alone and don't your feet get cold in the winter time the sky won't snow the sun won't shine it's hard to tell the nighttime from the day you're losing in all your highs and lows ain't it funny how the feeling goes away desperado why don't you come to your senses come down from your fences and open the gate It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better, better let somebody love you. love you. You better let somebody love you before it's too late. Ja, dat was Desperado van Johnny Cash, de opper-opper-opper-jong. Wat een held. Toch? En dat is hij. Goede Want, nummer 1, Hans. Goede nummer 1, Hans. Dat gebeurt niet ja, vaak. Ik vond de. Sommigen zeiden op Twitter zag ik, dat het Sky Radio muziek was. Maar ja, dat ik vind is het, het ook. Vijf prachtige nummers. En dat Lekker. is het ook. Wij zijn gek op Sky Radio. En, wat ha, je ziet, ha, hem. en ook baby Boomers muziek. Ja, ik kan me niet daar nog ja, herinneren. Precies. Hey, ja, de man ook. die we nu aan het woord gaan laten... die blies deze week eindelijk witte rook uit zijn schoorsteentje. Want hij komt een keer als hoofdgast. Hey. En dat vinden we fantastisch. Fantastisch. Want dankzij hem durven zonder angst voor echtscheidingen scheidingen te zeggen... echte Jannen gaan dolgraag op in het moment. Toch, Jan? Dat dacht ik wel, Jan. Hier is Martin. Wat is Koning Ningedag? Toch een fantastisch feest. In Nederland zijn er twee momenten dat het land zich verbroedert. Dat die Hollanders trots zijn op zichzelf en op elkaar. En dat is met voetbal en met het prachtige Koninginedag. Die feestdag van het jaar om het bestaan van het Koningshuis... met al zijn waardigheid te prijzen. De oranjes die altijd voor dit volk klaarstaan. Deze familie die over ons waken... En hun onderdanen liefhebben. De dag waarop wij die monarchie vieren. Hahaha, <lacht> dat is natuurlijk niet. Niemand die dat gedoe iets uitmaakt. Koning Ningedag, dat staat voor suipen en voor tietenknijpen. Die Koningin Beatrix verbroedert helemaal niet. Dat is Koning Alcohol. Oranje Bitter. Lekker beschopen worden en als een stel losgeslagen hedonisten achter onze vleeslijke behoeftes aangaan. Lang leven. Ordinair genieten. Hoera, hoera, hoerbe. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ik geloof dat ik nog steeds besopend ben. Ongelooflijk. Oh, geloof oh. Ja, dat was Martin. Wat een prachtigere. Het ja, is zo. goed. Ja, ik uh, vreug me echt op de avond dat hij hier is. Dat wordt een, gaat uh, hij zijn column dan live inspreken, of niet? Dat zou heel goed kunnen. En hij gaat ons uitleggen hoe je als echte Jan uh, op moet gaan in het moment. En dan weet jij, en ik, en waarschijnlijk Hans ook al ontreneerd, wat hij daarmee bedoelt. Ja, dan ben ik, uh, ik denk dat dat uh, weinig wordt. Ben jij wel eens in het moment opgegaan, Hans? Hier de hele avond. Dat is een heel raar antwoord, als je ja. weet wat dat betekent. Maar dat maakt niet uit. Want echte, rare antwoorden en echte, jaren ja, uh, Janne, is... Uh, ja, ik kan mond houden. Ja, daar zijn we voor. Hey, uh... Wat een geluk. <lacht> hey, Hé, wat gebeurt. We We ook... Ja, de Messias hier in de zaal, maar ja. Ja, je bent een soort... Uh, ja, ik, ben niet ongelofelijk, ik ben hier de zweefkees, Ik ben je de echte zweefkees. Nou, kom maar op. Hé, hey, uh, ja, heb je het gezien, Ebel Smit? Nee. Nou, dat, dat oude gangsterliefje zei uh, op Twitter zaterdag... Zei ze het heel goed... Het is toch wel een hele overgang van vrederegelen tussen Noord- en Zuid-Korea... naar Koekhappen in Weert en Toorn. Oh, het is niet goed genoeg. Of zoiets. En een dag eerder keken een kleine 2 miljard wereldburgers... naar een bruiloft in Engeland die uiteindelijk maar om één ding draaide. Waarom in godsnaam Kate Middleton als er ook een Pippa Middleton was? Pippa, Pippa, Pippa. Wat een verspilling van talent. En vandaar onze stelling. Geen stelling, een uitspraak. Uitroep. Uitroep. Leven de Republiek. Bel gratis naar 0800 1121 en geef je mening. En ik zie dat Jasper de Groot al hangt, maar die gaan we niet e als eerst antwoord laten. Maar Jasper de Groot is een JOVD-lid en een monarchist. Ja, dus die goed. gaat weer roepen dat het een kutstelling is zo nee, meteen. Nee, we beginnen met onze grote vriend Remmelt. Remmelt. Een hele goede avond, Remmelt. Wat vind je van ja. onze uitroep? Nou, voor mij hebben we deze uitroep al een keer gehad. Dus ik denk dat de mening van de inbellen wel bekend is. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Wat een geleuter. Waarom wil jij Jasper de Groot? Jasper de Groot. Als hij niet leeft, dan is hij vast dood. Ik zei, uh, ik, ik zei op Twitter... Uh, uh, zijn er ook hetero-mannen die dit leuk vinden? En die op dit moment aan Nederland 1 kijken, vrijdagochtend? En toen ging er één hand, was er één inclusief handtasje? Zei, uh, ik. Uh, en dat was Jasper de Groot. Het JOVD-lid. Uit, uh, Bra uit Brabant, Limburg. Weet je wat ik nou zo jammer vind, ja. Jasper? Omdat jij een zachte G hebt, word je dan ook al gelijk aangezien als een flikker. Dat vind, je, dat is, dat vind ik <lacht> dus zo jammer. Hè? En omdat je dan ook gek op het Koningshuis bent en op, op het Songfestival. En dan, omdat je ja, af en toe in het weekend wel eens op roze hakken rondloopt... en dan zegt van noem mij maar Jasperina. En dan noemen ze gelijk jou een flikker. En dat vind ik zo dus jammer, want het Koningshuis ja, dat is gewoon een hartstikke leuk sprookje. En dat is inderdaad wel iets voor flikkers. Dankjewel, nee, van de Republiek. Wat een geleuter. <laughs> Lodewijk, goedenavond. De veertiende, l'état c'est moi. De veertiende, staat, er staat drie achter jouw naam. Lodewijk, drie. De veertiende, l'état c'est moi. Lodewijk. Ja, hartstikke goed. Heb je nog een uh, bepaalde uh, invulling richting onze uitroep? Ik ben voor de monarchie en ik vind dat uh, het Rixit goed doet. Ja, dat is oké. Okay. hartstikke oh, leuk. Ben jij okay. principeel voor monarchie? L'état c'est moi. Ja, ja, voor mij uh, heb je dat heel goed opgezocht Goeie in het woordenboek. Dank je. Wat een geleider. Hé hey Jan, nou? je jaagt ze er wel doorheen. Jij ja, vindt het goed? Ja. Dank je wel. Ja, nee, het gaat te snel. Oh, Gaat ja. het te snel, Jan? Ja. Ja. Vind je het ook te snel gaan, Hans? Ik ben benieuwd hoeveel bellen ze dan nog wachten. Maar zo, hoe ja. Hoeveel tijd moet hij nog volmaken? 10 minuten? Moeten ja. volmaken. Moet de we zo werken niet bij we de Nou, maar zit hier met heel veel plezier. Ja, precies. Dus kom, kom op. Wij baden is... dat we al uh, nou, 50 ja, ik minuten. Ik zoek op naar het heilige vuur van jullie, aan het tijn van Duitsen. 0800-1121. En bellen. En ik mis Zonneveld. En ik mis Boukje. En ik mis de vrouw van Joop van Zeil. Die wil ik ook gewoon uh, aan de lijn hebben. Nou, Als er geen t-shirt te verdienen valt, komt Josephine niet hoor. Josephine gaat bellen. Oh, als Josephine belt met de omroepen of de uitroep van de dag en ze heeft daar een mening over, de kerst, nog een t-shirt, nummer 35. Ja, zo is hij mij. Hé, hey, volgens mij heeft de, hebben we onze gast van uh, volgende week aan de, aan de telefoon. Nee, een gast van de toekomst. Oh, oh ja, Martin. van de toekomst. Ja, goedenavond, Janen. We hebben beter gehoord. Ja, nee, ik ben de Martin, maar... Ja. Dat zeg ik, ik we hebben beter de... gehoord. Ja? Ja. Maar ik wil alsnog even troeg nemen wat ik zo gezegd. Ja, dit is echt kijk, dit, dit luister, echt... kijk, luister, ik moet zeggen. Kan het zeggen, ik ben heel slecht, maar dit is waardeloos. Dit is echt waard, wa Nee, dit is echt... Nee, maar ik weet niet, ik weet niet of jij op een rol loopt, ja, maar, maar okay. ik zou me doodschamen ja, ja. met deze Martin ja, Simic-imitatie de nee, nee, nee, is maar, een waanzinnig. Nee, je hoeft er niet doorheen te praten. Ja, het is vreselijk slecht. Nee, maar jij het ook heel slecht, dus dat heb je ook niet over mij te oordelen. Dat klopt, alleen het verschil is, is dat ik bijzonder goed betaald word, omdat ik namelijk een, uh, hoe noemen ze dat bij de omroep? een. een, een is erger. Een uiter, een, een, erger, een, een, een, te een, te een talent, wat was ik? Een uiter, een enorm nou, boven Uit. de balk in de norm. En Nou, op gesodden, bieten. Ja. Wat een geleuter. Hoe is het met Ingrid? Ingrid? Ja, Henk snapt dat niet. Nee, dat dus En Henk snapt niet als je vraagt hoe is het met Ingrid. Henk? Nou, ik ben wel PVV hoor, dus. Daar ja, hadden wij er dus nooit gedacht. hoe Henk? is het met Ingrid? Ja, die is weg van me nou. Hoe kan dat dan? Ja, joh. Al die wijven. Uh, Al die wijven? Vrouwen, Henk. Nou, jullie zijn lekker uh, bezig altijd met netjes zijn en vrouw. Ik vind van, Nou, wij zijn heel netjes met vrouwen. Zeg ik nog, wij zijn volgens Wauke van Schermburg... het ja. meest vrouwvriendelijke programma van de Nederlandse radio. En Wauke van Schermburg is het... niet zomaar iemand. En die heeft altijd gelijk. En zo is men het Weet ik. je weer wie Wauke is trouwens, of niet? Ja, natuurlijk die blonde doos. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou keer. Hey, je maakt de PVV-stemmer zo belachelijk. Lijkt niet dat ja, het, ja, het allemaal domme debielen zijn. Ja we, koken. ja, we moeten toch koken van Pim? Pim? Pim? Ja, onze Pim. Onze Pim. Pim. Hey, uh, nou, die, onze Die zei tegen Van Scherburg van je moet gaan koken. Ja, nee. Onze pins. Nou kijk, ik ben niet helemaal achterlijk hoor. Nee, dat zeggen wij toch Dat niet. zeggen wij toch helemaal niet? Wat vind je van de stelling Henk? Nou, in Duitsland werkt toch ook goed de Republiek? Ja. Dat vind ik een onwijs goed argument hè? Dat is ook wel een heel ja, goed argument. Ja, dat is heel sterk Henk. Hoe, hey, waarom hebben wij dat niet verzonnen? Ja, En wat vind je dan als je dan zegt, uh, in Italië werkt het niet, wat zou je dan zeggen? Of wat zou Ingrid dan zeggen? In Italië werken niet. Nou ja, uh, want eerst Mussolini en nou Berlusconi. Het staat toch prima vast, hè? Oh, oké. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh. En jij denkt dat, uh, dat jouw PVV-voorman blij is met dit soort uitspraken? Die moet nog extremer worden. Oh ja, hoe extremer ja, moet die worden, Henkie? Ja, dan denk, in Rotterdam, denk ik. Dus ja, dan, uh, dan, uh, dan word je wat softer misschien. Ja. Kom een weekje kijken, hier ook. Ja, Ja, hier ook. Ja, maar waarom is daar? rotje knor? En? Ja, gewoon naar Rotterdam. Dat Onderwijs. was wel duidelijk, maar er zijn ook nette wijken in Rotterdam. En dan woon je nou, niet in. Ja, Kralingen. Oh, Kralingen. Ja, hartstikke goed. Hé hey, Henk, doe er ja, goed ja, aan Jan Ingrid, Roos. ondanks dat ze uh, er niet is. Ja. Hey, Jan Roos, ga je wel leuke vragen stellen met die microfoon voor iemand snuffel? Ja, ja Jan, dat is uit. Ja, Henkie, dus. ja, doei zus! Wat een geleuter! Ik ben ik, echt trots ik, op het feit dat ik geboren ben in Rotterdam. Ja, dat zou ik ook zijn ja. als ik jou was. Volgens mij hebben we de meneer uh, aan de telefoon die een dolk in de rug van Dries uh, heeft geduwd. Ja, René. Zeg het maar, René, ja. waarom mag Dries niet meedoen? Nou, voor mij mag hij meedoen, hoor. Mag hij wel meedoen? Nee. De havens have morning Oh, I miss December. Die friendship doorbend, rap, kist Zullen we even die stelling doorheen, Jas? Ja, je hebt gelijk ook. Wat een geleuter. Hallo Martijn. Ja, hallo, is ja. Martijn, ik ben <laughs> de broer van Maarten. Hé <laughs> hey Martijn, dank je. Wat een geleuter. Nou, we hebben Igor. Ik hoop dat Igor een IQ van boven de 100 heeft. Ja? Ja, is het wel eens gemeten, Igor? Oh, dat is uh, matig als ik kijk wat hier aan tafel zit, hoor. Maar uh, Rijkskanselier Wilders, is dat wat? Hé? Echt 119? Ja. Nou, nog wel iets meer. Igor, nee. uh, zet jij die halve liter blik, hè? Hou je die nog uit de koelkast of staan die gewoon uh, in het treedje naast de bank? Ik drink al vier jaar niet meer. Oh, meen je dat nou? Ja, en... Had je net iets eerder mee moeten beginnen. Dag Igor. Wat een geleuter! Ja, mooi geluiter. Ik heb het gezien, uh, Jan. Ik, ben... met de, ik, ik echt, geloof dat... dat we, uh, wat een geleuter gaat eruit. Ja, dat wat een geleuter gaat eruit. Want het Hans, Nederlands volk die moet gewoon... den kop houden. Is onze belofte waargemaakt? Bagger. Is Bagger. Wat een geleuter! <lacht> wat een geleuter! Wat een, <lacht> wat een wel, ja. ja. ja. Eén ding hoef je uh, niet bang voor te zijn... dat deze mensen naar jouw journaal kijken. <lacht> nee, dat dit... Dus ze volgen me misschien wel op Twitter... want ik krijg af en toe op mijn lazer, dus... Ja. Oh, echt waar? Wat zeggen ja. ze dan? Ehm... Um, dat moet ik weer even terug opzoeken. Nou, ik wil het wel weten. Zal ik, ja, dan ik, ik ben nou, even op zoek aan... Wij zijn namelijk nou heel erg uh, multimediaal. Dat weet ik, ik probeer het ook te zijn. Maar dan moet ik eens even kijken of dit ja. allemaal weer werkt. Iem, uh, dat is niet... Nee, iemand zei dat ik rechtop moest gaan zitten. Dat is niet zo echt. Zoals, nou, op dat, dat, is, dat is niet op beton. Even kijken, hè. Het is je moeder geweest. Nee, dat, is, dat, zal niet, een... dat zal niet meer gaan. Nee, maar was je moeder. Dat had ze kunnen zijn, ja. Dat is waar. Nou, je hebt wel je donder gehad, maar ja, je moet even... Het lijkt wel een ramp, hè, dat je denkt van nou... Wanneer komt de NOS? Wanneer komt NOS Om twee uur exact. Om twee uur exact? Ja? Ik ah, ja. neem aan dat Rachid weer het nieuws gaat lezen. Echt een al ja, je, hey, uh, je hebt mensen die geld belangrijk vinden. Je hebt mensen die de goede zaak willen dienen... zonder enige behoefte hun eigen ego te streden. En in die laatste categorie zit... Nico! De publieke omroep is een geldverslindende bureaucratische machine. Een door verzuiling uitgegroeide draak met 28 hoofden. Een koninkrijk... ...voor een aantal die de poen van velen er doorheen draaien. Waardeloze kutprogramma's waar nog geen twaalf mensen naar kijken... ...worden uitgezonden onder het mom dat die twaalf mensen ook recht hebben op de televisie. Het is om te janken. Talentloosheid lijkt in Hilversum wel een vereister. Dertien presentatoren verdienen vorig jaar meer dan de balken en de norm. En als dat niet erg genoeg is, is het BNN met de meeste poenpakkers. Vier mensen verdienen daar meer dan 181.000 euro. Wie in vredesnaam? Wie heeft daar binnen BNN recht op? Er is daar helemaal niemand zoveel geld waard. Ik kan er niet één opnoemen die daar een uitzonderlijk talent is. Ja, oprichter Bart de Graaf zelf. Maar met zijn dood is ook zijn omroep gestorven. Die overjarige puwers die nu een onzin... Over ons uitbraken zijn nog geen dubbeltje waard. Het idee dat zo'n doep als Filemon wesseling met mijn taxpoet van tussen gaat, maakt mij volkomen gek. BNN, belastingbetalend Nederland-naaiers. En dat was Nico Dijks En ik vind dat niet zo heel erg handig, want BNN werd toch ook wel genoemd als nieuwe omroep. En nou zegt hij het af. Ja, maakt dat waardje. Ja, we raad. weten één ding, zeker als we Nico Dijks dit horen zeggen: daar verdient hij geen euro. En zo is dan het. Zou hij dit niet doen? Maar net. Oh, de nanuk. Ja. Wat gaan we volgende week doen, uh, Jan Dijkgraaf? Barbecuen. En met wie gaan wij barbecuen, Jan Dijkgraaf? Esther Ouwehand. En wat gooien wij dan op de barbecue? Ja, En Een halve kinderboerderij wil ik zien branden. Ja. En ik denk niet eens dat we ze uit de supermarkt halen, maar gewoon uit het wild. Hahaha, <laughs> Fleisch. Alles goed, uh, vriend? Hans, hoe erg was het? <laughs> het was helemaal niet erg. Oh, je vond Hans? het leuk? Ik vond het wel leuk. Nu nou, dus begrijp, we, begrijp ik we denk, dat eh, we van die zin erop gaan. <laughs> dus ik denk dat jullie het omgekeerde vonden, of niet? Nee. Hoe dus vonden jullie het? Die vraag je nee. natuurlijk nooit. Nee, ik vond het uh, met jou wel prima. Dat ja. je gewoon toch een echte Jan bent, die opgaat in het moment... en dan anders dan wij dat bedoelen. En, uh, nee, het viel alles mee. Ik was meer dan tevreden over je, wel. Ja. Dankjewel. Je, je deed het hartstikke leuk. We hebben een sto hele stomme vraag gesteld. net voordat Rafsi Vins binnenkwam. En toen ging je een beetje uit de folder zitten oplezen. wat al die politici hier ook elke week doen. Maar ja. ja. Toen kwam David Bowie en dat maakte het dan weer goed. Maar volgens mij, uh, ja. En toch vond ik wel je Swami Bami kleding leuker. Die je bij het gesprek aan had. <lacht> ja, ik had het beloofd hè, ik Toen heb het niet had je ook veel gemaakt. langer ja. haar. Ja. Klopt dat? Ja. ja. ja. Echt waar? Ja. Je heb je langer haar gehad dan ik dit? Ik heb langer haar gehad dan dit. Ongelooflijk ja. zeg. En had je dat dan ja, ook dat afdrukken? was. ik vond het ja. een beetje lullig tegenover Jan. En dat was ook... Welke, Jan? Oudere Jan. Oudere Jan. Hé, Hans. Mag ik jouw vriend doen? Dat mag je wel. Dat helpt verder niks, maar je mag het wel. Mogen wij op jouw afscheidsfeestje komen? Alleen als het direct wordt uitgezonden. Nou, prima. Moet je de zendermanager raadplegen? Oh, die kennen wij goed. Die ken jij toch ook heel goed? Ik wel. Goeie vriend? Nee. Geen goede vriend? Nee. Ik heb niet zoveel vrienden hier, hoor. Hoe kan dat nou? Je bent zo'n aardige man. Het <laughs> is gezichtsbedrog. Nou, nou, dat was gewoon een grapje, Jan. Of Hans. Jan? Ja, nou, Jan. Ja. Ja. Ja, nee, ja, het, ja, dus ik dus ben ervoor geweest dat heerlijkheid ja, ik. Precies. is. Ja, ja nee, je hebt het goed gedaan. Zij zeg, zullen we er eens even mee ophouden? Ja, ik, ik vind het wel mooi. Ik wil ja. naar mijn nestje. op. Dit programma bald? werd betaald en gefaciliteerd door... Jan Wezi en Jan Borst. Ruzzi, Jan Gussinklo. Ruzzi, Ruzzi, Jan van Lent. Baby Boom Meuk, Jan La Roes. Radio Opperhoofd, Jan Stenders. Gappie van het Huis, Jan Benning, Schitterende lijfbeelden, Janne Marie Dekker. Als hij deed. En aan de knoppen zat, Jan de Feiten. Tot volgende week, mensen. Slaap lekker, lieve, echte, echte eh, Janne luisteraars nooit meer wat een geleuter. En nooit meer wat een Nou, misschien Kort volgende week. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes Glas im Steen. Tot volgende week! Haha, ik geloof dat ik nog steeds beslopen ben. Ongelooflijk.